1 Uur. Het NOS-journaal door Alt Megens. Goedemiddag. In Den Haag doet Demissionair Minister de Jager zijn best om uit de impasse te komen. Rupert Murdoch wordt gehoord door de commissie die het afluisterschandaal onderzoekt. En De stoptreinmachinist die rood licht miste in Amsterdam afgelopen zaterdag had mogelijk last van de laagstaande zon. Het weer er komt meer bewolking en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Het gaat bovendien stevig waaien. Graad of 14 wordt het vandaag. Morgenochtend is het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Smiddags volgen dan wat buien. Wordt het wel wat warmer morgen. De situatie rond de miljardenbezuinigingen door het kabinet is erg ingewikkeld. Het katshuisoverleg is geklapt. Het kabinet moet binnen een paar dagen aan de Europese Commissie laten weten hoe het het begrotingstekort naar beneden gaat brengen. Maar over de manier waarop dat allemaal moet gebeuren bestaat nogal wat oneenigheid. Om maar eens zacht uit te drukken. Minister de Jager zoekt naar een oplossing. Hans-Andrie Hans, een Hans, verslaggever op het Binnenhof. Hans, hoe doet de Jager dat? Je kan vandaag in leven en lijven zien hoe de veranderingen in de Tweede Kamer, in het parlement zijn veranderd zou je normaal verwachten dat de fractieleiders met naar het ministerie van de Jager toe zouden gaan... om met hem te praten over mogelijke oplossingen... Nu gaat de jager het kamergebouw rond om bij alle fracties op bezoek te gaan en met hem te praten. De rollen zijn omgekeerd. De rollen zijn echt omgekeerd na de val van het kabinet. Vanochtend is de jager eerst op bezoek gegaan bij de SP. En inmiddels praat hij met een drietal fractieleiders waar hij meer kans heeft om zaken te kunnen doen. Om een aantal bezuinigingen in elk geval te kunnen vaststellen. En dat zijn de fracties van D66, GroenLinks en de ChristenUnie. Daar ja. praat hij op de ogenblik mee. Met z'n vieren zitten ze te praten. Ja, om te kijken of ze met z'n vieren eens kunnen worden over een, een, een pakket aan uh, bezuinigingen, mogelijk Hans? Ja, en dat gaat dan over een, een soort van basispakket aan uh, bezuinigingen, mm -hmm. want ja, alle plannen die in het katshuis zijn bekokstoofd, die gaan deze drie partijen zeker niet steunen, want er is de afgelopen dagen wel door iedereen geroepen uh, ja, we moeten onze verantwoordelijkheid nemen en over schaduwen heen springen, ja. maar de praktijk is toch wel dat iedere partij die belofte en die inzet iets anders invult, en daar daar gaan nu dus al die gesprekken over... die de jager vandaag hier in het Kamergebouw heeft. Hij probeert die vier dus op, op, op één lijn te krijgen. Dat, drie. Dat, doet, of drie, dat doet hij met het oog op, op, op het debat morgen, Hans? Op het debat van morgen, want dan moet er dus helderheid komen... in welke kant het op kan gaan en waar de kansen liggen... om inderdaad een geruststellende brief richting Brussel te sturen... dat Nederland dus aan zijn financiële verplichtingen zal nakomen... dat er een solide begrotingsbeleid gevoerd gaat worden En dat soort zaken. En de basis van zo'n brief die wordt vandaag gelegd... bij al die consultaties die de jager heeft. Bij al die verschillende fracties. Hmm, gaat het lukken, denk je? Nou, uh, ja, de kansen liggen er natuurlijk wel. Maar gezien de standpunten van de verschillende fracties... zoals we die ook uh, gisteren in het debat wel konden horen... maakt toch ook wel duidelijk dat het heel lastig wordt. En dan gaat het natuurlijk om de, om de kleine details... om de percentages van bezuinigingen. Ik denk maar aan een btw-verhoging. Moet dat van 19 naar 20 procent of van 19 naar 21 procent? Het verschil loopt echt uh, in de honderden, zo niet, uh, miljarden euro's. Dus dat maakt wel uit wat je, wat je besluit. En al die partijen... Die willen allemaal wat, maar helaas willen ze vaak allemaal net iets anders. En het is dus de taak aan al die partijen om echt hun verantwoordelijkheid te nemen. En ook voor de jager om dat in een goed pakket bij elkaar te vegen. Voor iedereen veel werk aan de winkel, vooral voor meneer de jager dus deze dagen. Um, je hebt verder ook nog nieuws over het CDA, hè? want er is nieuws over het verkiezen van de lijsttrekker. Ja, um, onder druk van de leden van de verschillende regio... heeft uh, partijvoorzitter Ruud Petoom nu toch besloten dat, dat er uh, een lijsttrekkerverkiezing gaat komen. En dan krijg je natuurlijk meteen al het verhaal van... wie zou er daar een kandidaat uh, voor zijn? Nou, de mensen, de namen die nu uh, genoemd worden... dat zijn uh, minister Marja van Bijsterveld van Onderwijs... Lisbeth Spies, die doet nu Binnenlandse Zaken... Siebrand Haasma-Buma, die wordt ook genoemd... en Henk Bleker, de staatssecretaris uh, voor Landbouw. En nog steeds diezelfde drukbezette man, Jan Kees de Jager... hoewel die altijd zegt ja. dat hij daarvoor niet beschikbaar is. Dat roept hij heel hard inderdaad. Hans, houd het voor ons in de gaten. Dankjewel voor dit moment. Rupert Murdoch wordt gehoord door de Leveson-commissie. Die commissie onderzoekt het afluisterschandaal... dat vorig jaar naar buiten kwam. Murdoch is eigenaar van de vorig jaar opgegeven krant The News of the World. Journalisten zouden voor die krant bekende en onbekende Britten hebben afgeluisterd. Arjen van der Horst zit bij het verhoor voor ons. Uh, Arjen, wat wil de commissie weten van, uh, van meneer Murdoch? Ja, kort gezegd gaat het om twee vragen. Hoe is zijn relatie met de politieke machthebbers in dit land? En wat was zijn rol uh, in het afluisterschandaal? Nou, dat laatste, dat zal pas later aan bod komen. Er zijn twee dagen voor het verhoor van Rupert Murdoch uitgetrokken. Deze ochtend ging vooral over uh, zijn overname van de Times... en Sunday Times in de jaren tachtig... en zijn relatie met de toenmalige premier Margaret Thatcher. Nou, waarom is het belangrijk dat we zo ver teruggaan in de tijd? Nou, de, pro de commissie probeert vast te stellen wat de invloed was en is van Rupert Murdoch op de Britse politiek. Vandaar ook de vraag aan hem, gebruikt u ook uw kranten om politici onder druk te zetten om uw eigen commerciële belangen veilig te stellen? Nee. Right? No, no. in the fact that we've never Nee, zegt Murdoch, dat hebben we nooit gedaan. Maar ja, die vraag die is wel uh, cruciaal natuurlijk. Zeker uh, nadat we, uh, wel, na wat we gisteren hebben gehoord van zijn zoon, James Murdoch. Die heeft gisteren uh, met zijn verhoor een bommetje onder de regering gelegd. Want hij vertelde dat de huidige regering... Uh, vertrouwelijke overheidsinformatie heeft doorgespeeld aan de Murdochs. Dan kun je je afvragen waarom was dat. Had dat bijvoorbeeld te maken met de steun... die de Murdoch-kranten uh, uh, gaven aan de conservatieven? Nou, op die Vraag deze commissie een antwoord te, te vinden. Robert Murdoch, 81 is hij intussen. Hoe zit hij erbij? Ja, als een oude man. Hij is hoogbejaagd natuurlijk. Hij lijkt ook soms niet alles te kunnen verstaan. We weten ook dat hij problemen heeft met zijn gehoor. Moet vaak erg lang nadenken over zijn antwoorden. Ja, is nogal een groot contrast met dat explosieve verhoor gisteren van zijn zoon James. En inmiddels heeft het afluisterschandaal opnieuw een politiek slachtoffer geëindigd, Arjen? Ja, en dat is ook weer een gevolg van dat verhoor van James Murdoch gisteren. Want die vertrouwelijke informatie waar we het over hadden... Ja, die was afkomstig van het ministerie van Cultuur. Nou, de positie van minister Jeremy Hunt, die wankelt... die gaat ook zo een verklaring afleggen in het Lagerhuis. Maar zijn adviseur, ja, die heeft uh, uh, ontslag genomen... want dat was de man die contact onderhield met de Murdochs. Ja, en die minister hoopt zo natuurlijk dat hij zelf buiten schot blijft... en kan aanblijven. Maar ja, de oppositie, hij is zijn af... Premier Cameron, die steunt de minister vooralsnog. Die gaat voorlopig nog door. Het kan zijn dat we elkaar hier nog vaker over gaan spreken. Arjen van der Ros voor dit moment, dankjewel. De Britse economie is in een recessie beland. Het cijfers over de eerste drie maanden van het jaar blijkt dat de economie verder gekrompen is. Tim Legiers nu aan de lijn, landenspecialist van de Rabobank. Goedemiddag. Nee, we gaan, we gaan een ander onderwerp doen. We gaan uh, naar minister Leers van Immigratie en Asiel. Die gaat zich in Europa niet meer sterk maken... voor strenge eisen voor gezinsmigratie. In het gedoogakkoord met de PVV was afgesproken... dat de leeftijd voor een partner uit het buitenland... wordt verhoogd naar 24 jaar. Bovendien zou de inkomenseis omhoog gaan. Leers laat de lobby voor strenge maatregelen varen. Nu het kabinet is gevallen. Politiek verslaggever Michiel Breedveld. De harde migratiemaatregelen waren de oppositie al vanaf het begin van dit gedoogkabinet kabinet een doorn in het oog. Die partijen zagen vandaag dan ook hun kans schoon om deze onderwerpen meteen te torpederen. Tovik Dibi van GroenLinks. Het lijkt mij dat u in Europa moet gaan uitleggen dat de situatie in Nederland veranderd is en dat daar nu anders over gedacht wordt. Dus eigenlijk. Dat de standpunten van het kabinet tot op heden over het herzien van de gezinsherenigingsrichtlijn zijn komen te vervallen. Afspraak is dat een demissionair kabinet geen controversiële onderwerpen meer behandelt. De aanscherping van de gezinsmigratierichtlijn valt daar zeker onder. Het verhogen van de leeftijdsgrens naar 24 jaar en het ophogen van de inkomenseis naar 120 procent van het minimumloon waren de belangrijkste speerpunten op het gebied van immigratie van de PVV in het gedoogakkoord. Met name de oppositiepartijen liepen hier tegen te hoop. Leers balanceerde in zijn ministerschap tussen zijn eigen opvattingen... en de harde lijn van de PVV. En die rol is nu veranderd, concludeert Leers vrijwel meteen. Ik wil, zoals gebruikelijk, natuurlijk mijn verantwoordelijkheid nemen... in het Nederlands belang. Maar uh, wat u zelf zegt, daarbij past mij wel bescheidenheid. En het uh, past mij een andere rol. Maar daarmee is de kous niet af... Dus als er een substantiële minderheid van de Kamer zegt... een aantal zaken uit, de gezin, uit, de, uit het gedoogakkoord die zijn voor ons onacceptabel... dan verwacht ik van deze minister dat hij zegt... natuurlijk, dan zoek ik naar waar er wel consensus over bestaat. Als we elkaar kunnen vinden in de zin van dat... de twee onderdelen die ik heb genoemd, integratie en misbruik... dat dat het accent moet zijn... wil ik richting de Europese Commissie aangeven... dat gelijfde, zeg maar de gewijzigde situatie in Nederland... ik mij met name concentreer... Op op die punt. Maar het is ook aan haar op dit moment om een conclusie te trekken. Dat betekent dus dat de lobby van de minister zich zal inzetten op die punten. Er gaat hier misbruik. En dat daarmee dus impliciet ook het signaal aan Brussel wordt gegeven... laat die andere dingen maar zitten. Voorzitter, ben ik tevreden. Al dus Martijn van Dam van de PvdA. De, de PVV moet met leden ogen aanzien hoe de harde maatregelen... uit het gedoogakkoord één voor één om zeep geholpen worden. Dit is het NOS Journaal, het doorald Megens. De Britse economie is in een recessie beland. Uit cijfers over de eerste drie maanden van het jaar... blijkt dat de economie verder is gekrompen. Tim Giersen, nu hebben we hem wel aan de lijn. Landenspecialist van de Rabobank, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, uh, de, in Groot-Brittannië is de bouwsector uh, sterk achteruit gegaan. Dat lijkt op, uh, op Nederland. Zitten ze in hetzelfde schuitje als wij, die Britten? Ja, voor de rest lijkt het ook wel uh, op, uh, op Nederland en de rest van Europa. Dus ze mogen daar niet bij de eurozone horen... maar ze zijn natuurlijk wel fors verbonden met het lot van, uh, van de eurozone... Dus je ziet in Groot-Brittannië forse bezuinigingen. Ja. Uh, dat lijkt dan in dit geval meer op Zuid-Europa bijvoorbeeld. Uh, je mm -hmm. ziet ook dat huishoudens uh, forse schulden op hebben gebouwd voor de crisis en die nu afbouwen. Dat betekent dus dat ze voorzichtig zijn met consumptieve bestredingen. Bedrijven die weten niet zo goed hoe de toekomst eruit gaat zien, dus die hebben wel behoorlijke gezonde financiële posities, maar die investeren niet. Dat betekent dat de binnenlandse bestedingen uh, in het Verenigd Koninkrijk erg zwak zijn geweest de afgelopen jaren en nog steeds. Ja. En dan komt er nu nog bij dat de belangrijkste exportpartner uh, het eurogebied, dat daar ook een recessie gaande is. Uh, ja, dan is dus overal. De dan vraag kan je er niet van profiteren. Ja. 0,2% ten opzichte van het voorgaande kwartaal een, een krimp. Uh, daarvoor 0,3%. Terwijl er wel een beetje was gerekend, toch? Op, op, op een lichte. Ja, 0,1, maar een, een lichte groei. Ja, en je moet op zich wel voorzichtig zijn met uh, tussen de min 0,2 en de plus 0,1. Uh, om daar al te lang mm -hmm. over te praten. Het kan maar zo zijn dat over een half jaar of over drie jaar die min 0,2 plus 0,2 is geworden, of ja. nul. He, er zitten altijd forse bijstellingen in die cijfers. Uh, het bureau heeft ook al aangegeven dat die, uh, die productiecijfers in de bouw dat die vaak forse worden bijgesteld. En die waren nu wel belangrijk in de krimp. Belangrijker is dat het onderliggende plaatje, dus los van wat er nou precies van het ene op het andere kwartaal gebeurt... de Britse economie bijzonder uh, traag herstelt ja. van de recessie in 2008-2009 en uh, uh, dat de, de, de, de onderliggende economische groei erg zwak is. En wat is de sleutel nou? Hoe moet, hoe moet die economie weer vlot uh, gedrokken worden? Nou, de sleutel die uh, ligt al niet meer bij de centrale bank... want die heeft de rente al uh, op het laagst wat ze ongeveer kan... en die heeft al twee keer geprobeerd door uh, de rente van de overheid te drukken... door het aankopen van staatsobligaties... geprobeerd toch de economie uh, nog wat meer op gang te krijgen. Dus de centrale bank kan niet veel meer doen. Dan ligt de sleutel qua beleid dus bij de overheid... maar die kiest er doelbewust voor om uh, het hoge tekort terug te dringen... en de schuld niet uh, nog harder op te laten lopen. Dus als iemand iets kan doen, dan is het de overheid in Groot-Brittannië. Ja. Maar die willen dat niet, want die uh, kiezen ervoor om te bezuinigen. Oké. Okay. Ik dank u voor de uitleg. Tim de specialist, uh, landenspecialist bij, uh, bij de Rabobank. Goedemiddag. Televisieprogramma's van de publieke omroep die alleen geschikt zijn voor kijkers van 16 jaar en ouder... die zijn vanaf donderdag, euh, morgen is dat, alleen na 10 uur s avonds te zien via uitzending gemist. Die verplichting is door de overheid ingesteld. De directeur video van de NPO, de publieke omroep Gerard Timmer is dat, die is er niet blij mee. De publieke omroep, de NPO, vindt het ook een, eigenlijk een hele aparte regeling. Het internet is een open omgeving. Dus wij vragen ons serieus af hoe zinvol deze maatregel is, zeker in een tijd waarin inhoud uh, vervolgens ook nog weer door anderen gedeeld wordt. Dat heb je zelf niet meer in de hand. En vooral ook als je je realiseert dat de commerciële omroepen dit niet hoeven te doen. Het gaat eigenlijk maar om twee programma's van de publieke omroep... die alleen geschikt zijn voor kijkers van 16 jaar en ouder. Uh, het gaat om spuiten en slikken van BNN en om de serie Dexter van de VPRO. Dit najaar weer. Sport. Goeie serie. Sport nu. Vanavond wordt bekend tegen welke ploeg Chelsea het moet opnemen in de finale van de Champions League. Spanje neemt Real Madrid het op tegen Bayern München. Jan Rolfs, uh, ja, ze hebben in Madrid natuurlijk niet echt getreurd om de nederlaag van Barcelona, denk ik zo. Nee, dat is natuurlijk Grote concurrent. Ik heb de wedstrijd gisteren hier gezien in Madrid in een restaurant en de Madrilenen eten gewoon door en sommigen moesten een beetje glimlachen bij de goal van Torres waardoor het 2-2 werd en Barcelona dus was uitgeschakeld. En ze zijn hier volledig gefocust op de koninklijke en die spelen dus vanavond tegen Bayern München. Dat is de wedstrijd waar heel Madrid naar uitkijkt. En om Barcelona, ja, ach, ze hadden hun schouders er een beetje overop. Ja, die, die, die opdracht voor Real, uh, wordt die net zo zwaar als die uh, voor hun landgenoten van Barcelona was? Nou, ze zijn wel gewaarschuwd natuurlijk door het check van gisteren in Camp Nou in Barcelona. Dus uh, dat is wel weer een voordeel voor de, voor de Madrilenen. Ja, ze zijn thuis gewoon berensterk in de Champions League de laatste wedstrijden niet meer uh, verloren... Dit seizoen uh, 22 doelpunten gemaakt in vijf thuiswedstrijden. Dus dat geeft ze gewoon enorm veel vertrouwen voor de return tegen, tegen Bayern München. Nee. Bayern won in München met 2-1. Dus 1-0 zou al genoeg zijn. Ze hebben natuurlijk Cristiano Ronaldo in vorm. Real Madrid heeft natuurlijk gewonnen in de Klassico afgelopen zaterdag tegen Barcelona. Dus dat geeft de ploeg ook heel veel vertrouwen. Ja. Dus er is wel vertrouwen, maar men is ook waakzaam. Ja. Dan uh, Bayern München, uh, ja, 19 mei de finale... ...in het eigen stadion als het even kan. Dus die, daar zijn ze ook op gebrand. Ja, precies. Dat is een enorme drijfveer natuurlijk voor de, voor de ploeg van Joep Heinkes... ...met natuurlijk Arjan Robben vanavond in de basis. Dat is een droom natuurlijk om, de, om die finale te mogen spelen van de Champions League... ...in het eigen stadion in München. Ja, en daardoor zijn er ook 5000 supporters meegereisd uit, uit Duitsland hier naar Madrid... Ze zullen ook voor heel veel sfeer zorgen natuurlijk samen met alle, alle Madrilenen. In totaal boven de 80.000 toeschouwers in het stadion. Maar het is inderdaad een enorme drive voor om echt alles te geven uh, uh, vanavond. Ze zijn uitgeschakeld voor het kampioenschap. Dortmund is kampioen in Duitsland. Daar hebben ze dus niks meer te winnen. Ze spelen nog de finale voor de Beker. Maar ze hebben zich afgelopen weekend ook kunnen sparen voor deze wedstrijd. Om alles te geven vanavond in Estadio Bernabeu. Jan, jij doet de televisiecommentaar. Ik wens je daar veel succes bij. Uh, vanavond, vanaf kwart voor negen, ook te volgen op de radio. Op deze zender Real Madrid tegen Bayern München. We rekenen de hoofdpunten uit deze uitzending. In Den Haag doet de minister De Jager zijn best om uit de impasse te komen. Rupert Murdoch wordt op dit moment gehoord door de commissie... die het afluisterschandaal onderzoekt in Groot-Brittannië. De stoptreinmachinist die rood licht miste in Amsterdam... die had mogelijk last van de laagstaande zon. Dit is Radio 1, NCRV, -E. lunch, Frank Dumos. Goedemiddag, welkom terug bij lunch. Vandaag heb ik een werklunch met Wim Gijsselink, een architect die een droomklus in de wacht heeft gesleept. Namelijk het bouwen van een paleis voor een rijke Saoedische prins. In de werkweek volgen we regisseur Johan Nijenhuis. Desnoods tot op Ibiza. Dat is leuk, enkele kleine obstakels het uit, uitgezonderd. Goedendag. Bon Hola, buenos ¿Cómo estás? Muy bien, te uh, Mijn Spanish stops hier. Oké. Okay. <laughs> bon bon en na half 2 stand.nl we zijn zo benieuwd naar uw mening. De stelling is: het begrotingstekort mag in 2013 maximaal 3% zijn. Bent u daarmee eens of oneens? SMS staat naar 7070, 70, dus 7070. 70, dat kost 50 cent. U kunt gratis bellen op het nummer 0800 1101 0800 1101. U kunt stemmen op de website www.stamp.nl, twitteren, hashtag Stamp. De stelling is dus: het begrotingstekort mag in 2013 maximaal 3% zijn. Dit is Radio 1, de werklunch. Koninginnedag is voor veel mensen het moment om te proberen hun zolder zo leeg mogelijk te verkopen. Sommigen krijgen echt de smaak te pakken en gaan met een kraampje op de vrijmarkt staan om eigen gemaakte spullen te verkopen. Maar wanneer houdt onschuldige verkoop op en kan bijvoorbeeld de Belastingdienst op de hoek komen kijken? Daarover weet Monique Lichtenburg, eh, hoofddirecteur van Fiscaal Up-to-Date. Meer Monique Lichtenberg, goedemiddag. Goedemiddag. Kun je eigenlijk problemen krijgen met de fiscus als je de inhoud van je zolder op een kleedje neerlegt? Nou, nee, ik denk het niet hoor. Over het algemeen zijn dat hobbyverkopen en eh, het incidentele karakter van één keer per jaar op Koninginnedag inderdaad je garage of je opgeruimde zolderspulletjes verkopen. Dat leidt, leidt niet tot belaste inkomsten. En als je nou eh, zelf hapjes maakt of drankjes verkoopt, wat dan? Eh, ik denk nog niet als dat voor die ene dag is. Maar eh, als je dat vaker doet, je gaat ook naar de, de markt van Beverwijk waar je dat doet en op andere markten of Fancy Fairs. ...en je gaat elke keer met die hapjes of die taartjes daar staan... ...dan denk ik dat, je wel, uh, ja, dat het de hobby-sfeer een beetje gaat uh, overstijgen. Stel dat je zelf hapjes en drankjes maakt uh, en je gaat er niet alleen zelf staan... ...maar je huurt ook een paar mensen in om dat voorjaar te doen. Dan, dan begint het al een beetje op een, een, een serieuze neveninkomsten te leiden. Resultaat uit overige arbeid heet dat, uit, uit werkzaamheidsinkomsten. Uh, of zelfs uh, winst uit onderneming, dan begint het ook als het een duurzaam karakter heeft begint het ook uh, op een onder de ondernemingskarakter te lijken. En dan moet je eigenlijk ook btw afdragen? Ja, en uh, inkomstenbelasting daarover betalen. Um, dat is de, de theorie van het verhaal. Ja. En hoe ziet de praktijk eruit? Uh, toegespitst op Koninginnedag, op de vrijmarkt... denk ik dat het, het, het gros van de mensen... Uh, die misschien met z'n dag 100 euro naar huis gaan... aan, aan opbrengsten van hun uh, ouderservice, speelgoed, meubeltjes en boeken... dat die... Uh, dat die niet tegen een, een fiscale uh, probleem aanlopen. Goed, nog één scenario. Stel je voor ja. uh, dat ik een, een, een leuk product in gedachten heb... ik heb het product laten maken, ik breng het op de markt... en ik denk, weet je wat, ik ga het op Koninginnedag eens uitproberen. En het is een groot succes. Ik uh, maak een omzet van honderden euro's. Dan? Voor die ene dag maakt u 100 euro... en misschien dat u het volgende week ergens uh, 200 of 300. Nou, ik zei dat... honderden, hoor, zei ik. Oh, honderden. Ja? Ja, nou, dan zit u misschien al in de voorfase van, een, uh, van, van, van iets wat wel... richting een... Uh, de duurzame organisatie van arbeid en kapitaal dus tegen een ondernemingssfeer aanloopt. Aan, uh, ja, en als ik daarmee doorga, uh, hoe gaat het dan verder? Uh, ja, dan moet u inkomstenbelasting betalen, btw, en dan, maar dan heeft u ook recht op ondernemingsfaciliteiten. Misschien als u dat heel, heel serieus gaat doen, een, onder, uh, een zelfstandige aftrekken of uh, uh, faciliteiten die er voor ondernemers in de inkomstenbelasting zijn. Hoe groot is de kans eigenlijk dat de Belastingdienst mij nou uh, betrapt, de haakjes op het moment dat ik daar toch wel min of meer serieus geld staat te verdienen? Um, ik, ik weet niet of de Belastingdienst op Koning in de Dag, uh, anders dan als bezoeker uh, rondloopt op, op, op, uh, op de Vrije Markt. Uh, in Beverwijk loopt de Belastingdienst wel rond. En uh, je ziet in de rechtspraak ook wel zaken dat uh, de Belastingdienst mensen die op uh, internet verkopen actief zijn ook wel in de gaten houdt. Ja, op, op marktplaats bijvoorbeeld, op speurders. Als je op dat soort plekken, op ja. ebay, als je daar iets te koop aanbiedt... als het incidenteel is, dan gebeurt er niks. Maar wanneer gaat de Belastingdienst dan uh, interesse vertonen in wat ik doe? Um, nou, uit de rechtspraak kennen we een uitspraak van de belastingrechter in Den Haag. En dat was een mevrouw die had uh, telkens één advertentie met uh, een buggy en kinderwagens. Maar toen de, to, toen de Belastingdienst verdiepen ging, uh, ging uh, speuren... toen bleek ze 1.400 advertenties te hebben, dus ook iets van... Van, van honderden kinderwagens. Kijk, dan is dat geen hobby meer. Hè? Dan is er echt een inkoop, een verkoop en uh, een hele organisatie zit erachter. Ja, maar goed, dat ging precies. Maar dat ging zo dus om een mevrouw die slim dacht te zijn. Uh, ik dacht, het ziet er klein uit, maar in feite ben ik gewoon een, een, een verkoper van verschillende modellen. Ja, maar dat kan ook iemand die, die maandag op de vrijmarkt staat, kan in het normale leven buiten die maandag ook, ook uh, een onderneming hebben. En staat voor die vrijmarkt daar, daar gewoon dan ook als ondernemer. Ik wil niet zeggen dat het een vrijmarkt is, dat het dan een uh, vrijplaats is meteen. Ja, goed. Nou ja, in principe kan het dus, mis ja. kleinschalig. Ja. En uh, als het niet kleinschalig is, dan moet je het opgeven of, of risico lopen. Zo ja. is het toch? Ja hoor. Goed, ja. Monique Lichtenberg, hoofddirecteur van Fiscaal up to date Dank u wel. Graag gedaan is de droom van elke architect, zonder wat voor beperkingen ook iets bouwen. Zelfs met een budget hoef je geen rekening te houden. Dat overkwam de Antwerpse architecten Danny de Munter en Wim Gijselink... nog maar twee weken geleden. En de laatste hebben we nu verbinding mee. Wim Gijselink, goedemiddag. Goedemiddag. Wat gaat u precies doen? Uh, de opdracht bestaat erin om een paleis uh, voor een uh, privatieve familie uh, helemaal te ontwerpen... Uh, zowel binnenzijde als buitenzijde. Uh, we vertrekken wel vanuit een bestaand uh, gebouw... dat uh, toch heel grote uh, transformaties zal ondergaan. En we hebben het over Saudi-Arabië? We hebben het inderdaad over Saudi-Arabië, over de hoofdstad Riyadh... Uh, waar het, uh, het terrein gelegen is. 10.000 vierkante meter in totaal? Uh, ja, dat is uh, een hele brok... Um, onze benadering daarin is eigenlijk een beetje vanuit een andere hoek gekomen. Uh, we stappen een beetje af van het klassieke beeld van één groot paleis te hebben... Uh, met enorm veel vertrekken... We gaan dat allemaal lostrekken van elkaar. We hebben verschillende villas, noemen we het... die we telkens een andere functionaliteit geven... en die aan elkaar verbonden zijn door waterpartijen... en voornamelijk ook een, een, een heel interessante groene zone, een, een tuin... die we daar ter plaatse helemaal zullen ontwikkelen. Even één vraag nog voordat we naar de inhoud gaan... van wat u precies in gedachten heeft. Want u zegt een private partij, maar voor wie is het nou? Onze opdrachtgever is, niet, uh, is, is ons niet bekend. Uh, de de vermoedens zijn natuurlijk wel dat het een, uh, een, uh, een, een, een, ja, een, iemand van de afstammelingen is van de koning. Uh, dus toch wel in een, uh, een koninklijke bloede. Maar 100% zekerheid daarover hebben we niet. We heeft... werken via tussenpersoon. Maar dat is eigenlijk best wel bizar. Uh, u heeft een, uh, een flink budget, ja. uh, maar u heeft geen idee voor wie u gaat bouwen. Uh, nee. Nee, nee, ook de, de besprekingen worden gedaan via een, een, een tussenbedrijf uh, in, ter plaatse in uh, Riyadh, waarbij wij alle ontwerpen, ideeën en dergelijke mee uitwisselen. En daar zit dan een vertegenwoordiger bij die het zal overmaken aan de klant. Van waar die geheimzinnigheid? Ik denk dat er toch een bepaalde bescherming zal zijn naar de, naar de klant toe. Uh, naar, zijn, uh, naar zijn identiteit. Ik denk dat men daar heel voorzichtig in wil zijn. Maar waarom? Omdat het een heel groot en duur project is... en dat uh, publicitair wel eens gevoelig zou kunnen liggen? Uh, wel, daarom denk ik. Hè. Uh, het is een, het is een, een particulier project. Hè. Laat, uh, laat dat duidelijk zijn. Dus het, heeft, het gebouw heeft eigenlijk geen openbare functie. Uh, en dat is natuurlijk wel de extra bescherming die daar dan voor geldt... is uh, op zijn minst al niet de identiteit vrijgeven van de, van de cliënt. U weet inmiddels wel waaraan u moet voldoen. Wat, wat, wat voor bijzondere eisen zijn... Dus, sorry, Even één stap terug. Het bestaande gebouw gaat u strippen. Daar gaat u iets ja. nieuw omheen ontwerpen. Daar bent u nu mee bezig. Wat zijn, wat zijn de bijzondere eisen die u meegekregen heeft? Wel, de bijzondere eisen... De, de, het belangrijkste is denk ik dat men daar toch in het Midden-Oosten... Uh, en dan hier specifiek Saudi-Arabië... Uh, uh, een Europese input uh, wil zien. En... Uh, onze input daarin is, is echt van. Uh, wars van alle uh, bestaande en klassieke beelden van Arabische paleizen. Dus, dus wij geef, werken ook niet met. Nee, nee, wij werken ook niet met die vormentaal, die daar al jarenlang bekend is. Wij stappen daar helemaal af en we willen iets, iets, iets, iets totaal nieuws uh, brengen. Vandaar ook de, de eerste basisidee al om de gebouwen uit elkaar te trekken. Daar begint het eigenlijk al mee. Uh, en dan gaan we natuurlijk verder in, in, in het uiterste detail... om een totaal andere kijk op de zaak te brengen. En dat is hetgeen uh, dat waarschijnlijk uh, is uitgekozen in ons ontwerp... en uh, waarom we de opdracht eigenlijk mogen vervullen. Het is een, een islamitisch land, een, een steng islamitisch land zelf. Dat betekent dus ook volledig ja. gescheiden vertrekken van mannen en vrouwen? Inderdaad, de, onze, ons concept bestaat nu uit een aantal gebouwen... Uh, waarbij dus een, een main villa, zoals we dat noemen, een hoofdgebouw... waar de familie zelf in zal wonen en verblijven. Maar daarnaast is er ook een receptiegebouw waar dus audiënties worden gegeven. Uh, er is ook een womenvilla, zoals we dat noemen. Dus echt een, een, een groot gebouw dat eigenlijk alleen maar toegankelijk zal zijn voor, voor dames... We hebben ook een poolhuis, we hebben een kleine moskee die we erin onder moeten voorzien. Uh, ook de kinderen, als ze wat opgroeien, uh, dan zullen zij ook een eigen villa uh, ter beschikking krijgen. Ook al die gebouwen zullen nu uh, in het concept mee ontworpen worden. Het, uh, het lijkt me een absolute droomopdracht. Zit er een hoop tijdsdruk achter? Uh, het is enorm tijdsdruk. Uh, uh, de limiet is eigenlijk oplevering einde van dit jaar. En dat, soort... en dat is enorm, want we, ja, we zijn nog maar eigenlijk bezig met plannen, ideeën. Uh, er zijn nog geen technische uh, uitvoeringen. Dus het is een proces dat, uh, waar enorm veel mensen aan samenwerken. Verschillende bedrijven. Uh, waarbij wij eigenlijk de lead nemen om... Ja, wij moeten de basis uh, voorzien. Geven we geen ontwerp, dan kan er niets uitgevoerd worden. Dus daar begint het mee. Uh, van het moment dat men ons ontwerp ontvangt, wordt dat technisch uitgewerkt. Uh, en wordt dat... Uh, Quasi onmiddellijk gebouwd. Nou, ik zeg veel sterkte. Dat zult u dan toch ja. wel een beetje nodig <laughs> hebben in het hele proces. We, we kijken er naar uit, het is een fantastisch project. Dat kan ik me uh, voorstellen. De sky, the sky is de limit bij wijze van spreken. Letterlijk en figuurlijk. Wim Gijsling, ja. uh, samen met uh, Danny de Munter van het uh, Antwerpse Architectenbureau. Veel succes en uh, dank. Dank u wel. De Werkweek. Deze week met. Johan Nijenhuis, filmregisseur. Deze week heb ik een vliegtuig afgehuurd. om de cast van mijn nieuwe film Verliefd op Ibiza. voor te stellen aan de Nederlandse pers. En dat vliegtuig dat vloog naar Ibiza, waar binnenkort de opname startte. Dat betekent een tijd weg voor Nijenhuis. Maar uh, nu hij een gezin heeft, zijn de werktijden voor deze workaholic... normaal gesproken wel wat ingekort. We gaan naar een mooi resort op uh, Ibiza. Blauw water en stralende zon. En Johan staat in vloeiend Spaans de lokale pers te woord. Goedendag. Bon Hola, buenos dias. Muy bien, ¿y tú qué My Spanish stops here. Oké. Okay. <laughs> <Bon dia. laughs> um, die Ibiza newspaper, die ja. is, moet, ik die, moet ik die noemen? Ja, ik moet het nog de naam. Moet okay. je, ja. Ik moet zo op. <laughs> er is een podiumje gebouwd. We staan uh, heerlijk in de zon. En uh, nu zie ik geloof ik uh, 24 camera's. Dus ik ook een beetje zenuwachtig van. Ja, het is niet voor niets dat ik een baan achter de camera heb gekozen. Maar, ja, de film is ook een beetje showbiz. Dus ik vind wel dat ik als regisseur vandaag zelf mijn kaas moet presenteren. Okay. Ik spreek ook Duits. Yeah. Ja, ik wil het weer we eens Ja, dat hey, Sounds goed. Ja, ik heb uh, jaren in die Neue van Oberhausen uh, gewoond. Ah, okay. Die regionale spraak is, is genau wie Duits. <laughs> ik vond vond naar het westen gaan niet moeilijk. Uh, ik wilde heel graag. En... In die tijd, toen ik twintig was, begreep ik niet waarom mijn broer, die ouder was, wel in Markelo bleef. En euh, niet ook naar Amsterdam wou. Maar ja, achteraf snap ik dat volkomen. Kijk, hij is een sportfan en kon met iedereen in het dorp over FC Twente en sportclub Markelo praten. Maar in Markelo kon ik met niemand over film praten. Dus ik moest wel naar Amsterdam. En ja, daar vond ik meteen mensen die, uh, die dezelfde passie deelden als ik. Goedemiddag allemaal. Um, Zoals we in Twente zouden zeggen, het kon slechter. Ik moet je bekennen, toen ik 19 was en net in Amsterdam kwam... dat ik dat heel naar vond dat ik een Twents accent had. Het heeft een paar jaar geduurd om dat af te leren... en daarna heeft het een paar jaar geduurd om trots te zijn op waar je vandaan komt. Kijk, uh, Twentenaren blijven rustig onder alle omstandigheden. Het, het helpt mij als regisseur heel vaak... omdat soms is het op een set hectisch, is er een hoop paniek... En dan blijf je als stukker, je laat je niet gek maken. <laughs> Ten tijde van met name de eerste zoepfilms... stond ik echt te schelden en te tieren op de set. En Het heeft twee films geduurd voordat ik in de gaten had van... ja, het is zo uh, uh, uh, genant dat een regisseur wel op iedereen mag schelden. Maar je zult uh, de kledingassistenten nooit keihard op de regisseur zien schelden. Dus het is, het is een fout soort hiërarchie... Waar ik, waar ik echt blij ben dat ik dat afgeleerd heb. Ik ga jullie de cast presenteren van uh, onze nieuwe film verliefd op Ibiza. Dames en heren, in de rol van de beroepsvoetballer Jan Kooyman, Kim Veenstra, Jim Bakken, Kimberly Klaan, David Lugier, Lode van Roosendaal. Ja, ik ben nog steeds een workaholic door de week. En ik probeer nu echt in de weekenden uh, tijd voor mijn kinderen en mijn gezin te maken. En ja, daar moest mijn vrouw me mij wel toe dwingen. Want uh, toen ik de kinderen net had, dacht ik dat ik met hetzelfde tempo door kon denderen in het maken van films. Uh, en het duurde even voordat ik in de gaten had dat ik daardoor de leukste momenten miste. Dames en heren, Rick Engelkes, Marley van der Velden, Vogel en Gigi Ravelli. Ik stond soep in Zuid-Amerika te filmen tijdens, uh, toen, toen mijn, mijn, mijn dochter Eva het kerstspel op school had. En toen ik later over telefoon moest horen dat uh, Maria de pop uit handen van de herders had gerukt. Omdat de vierjarige Maria vond dat ze het er ruw mee omgingen. Toen dacht ik van ja, dit, daar had ik toch wel graag bij geweest. Maar inmiddels ga ik iedere donderdagmiddag mee naar paard rijden. En dan kijk ik hoe ze gaat springen en galopperen. Dus ja, dan moet je ook leren vader zijn. Dank jullie wel. Wij gaan eerst even de groepsfoto doen aan het einde van de vlonder. Lekker met de zee in de achtergrond. Daar lopen we nu naartoe. En dan sluit ik het af met uh, gepaste trots. Dames en heren, de cast van Verliefd op Ibiza. Deze alsjeblieft. <applacht> Deze alsjeblieft. Kan jij dan naar mij toe? <tosses> Jo, nee, vanaf Ibiza. De reportage heeft gemaakt door Maarten Bleumers. Terugluisteren kan via lunch.ncv.nl/slash de werkweek. Zometeen uh, in stand.nl de stelling: het begrotingstekort mag in 2013 maximaal 3% zijn. U kunt ons bellen op 0800 1101. We krijgt eerst de hoofdpunten van het nieuws van Renate Evers. Radio 1. Het NOS-journaal. Minister De Jager praat de hele dag achter de schermen met Kamerleden... over manieren om uit de impasse te komen rond de bezuinigingen. Het kabinet moet begin volgende week aan Brussel laten weten... hoe Nederland het begrotingstekort gaat terugbrengen... maar daar is in de Kamer veel oneenigheid over. Het CDA-bestuur wil dat de lijsttrekker door de leden wordt gekozen. Dat meldde ingewijden in Den Haag. Tot nu toe droeg het bestuur een kandidaat voor... maar mede onder druk van de regionale afdelingen... kiest het partijbestuur nu voor verkiezingen. De Rabobank is fel tegen de invoering van de bankenbelasting. Volgens bestuursvoorzitter Moerland zal die de economie ernstig schaden. En kunnen de banken het geld niet missen. Het dimensionaire kabinet wilde met de bankenbelasting zo'n 300 miljoen euro binnenhalen. En de laagstaande zon heeft mogelijk een rol gespeeld... bij de treinbotsing van zaterdag bij Amsterdam. De machinist van de stoptrein heeft een rood sein genegeerd... en dat kwam mogelijk door de laagstaande zon. Dat staat in rapporten van ProRail en de Inspectie Leefomgeving en Transport... die in handen zijn van de NOS. Bij het ongeluk viel één dode en ruim 100 mensen raakten gewond. En tot zover het nieuws van dit moment. A ah, en de staat op de A4 vanaf Amsterdam naar Den Haag. Tussen Dorp en Leidsendam, 3 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd, daarom is de linkerrijstrook dicht. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Frank Dumos. Goedemiddag, welkom bij Stand.nl wordt er verder gegaan met de plannen die in het katshuis gesmeed zijn... en heel veel mensen pijn gaan doen. Dondag bespreekt de totaal verdeelde Tweede Kamer... hoe de begroting van 2013 eruit moet gaan zien. De keuze is stevig bezuinigen om het begrotingstekort... op de afgesproken 3% te houden... of de door Nederland aan Europa opgerichte begrotingsregels... aan de laars lappen om het volk tevreden te houden tot de verkiezingen. Ik praat erover met Hans Biesheuvel, voorzitter van MKB Nederland. Hans Biesheuvel, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes, graag een ja of een nee... Ik neem graag zitting in het kabinet Rutte 2. Uh, nee. De PVV is slecht voor het MKB. Ja. Verhoging van de BTW helpt de BV Nederland vooruit. Nee, absoluut niet. U kunt thuis meepraten over de stelling die luidt... het begrotingstekort mag in 2013 maximaal 3 procent zijn. Dat u daarmee eens of oneens, sms' dat naar 7070. 70, dus 7070, 70, dat kost 50 cent. U kunt ons ook gratis bellen op het nummer 0800-1101. U kunt ook stemmen op de website www.standpunt.nl of twitteren. #stampunt. Het begrotingstekort mag in 2013 maximaal 3% zijn. Hans Biesheuvel, wat zegt u? Nou ja, kijk, we hebben in uh, Brussel natuurlijk afspraken gemaakt. En uh, ik vind we moeten ons houden aan die afspraken. Uh, je kan erover discussiëren of dat de goede afspraken waren. Maar we zijn altijd een betrouwbare partner geweest in Europa. Een financieel sterk land uh, waar echt veel vertrouwen in is. Dat heeft ons enorm veel geholpen. Dus ik vind dat we ons gewoon aan die afspraken moeten houden. En dus die 3% is heel belangrijk. U bent deze dagen met grote regelmaat op het Binnenhof gesignaleerd. Wat valt er binnen te halen voor het MKB? Nou, wat voor MKB natuurlijk heel belangrijk is, is dat er een pakket komt, eh, zodat die economie weer kan gaan groeien. Dat ondernemers weer vertrouwen krijgen, er weer gaan investeren, mensen gaan aannemen. Er moet echt, het vertrouwen moet echt terugkomen. Eh, er is op dit moment veel onzekerheid. Eh, ondernemers komen lastig aan krediet, hebben last van de woningmarkt, die, die heel moeizaam gaat, die veel kleine ondernemers treft. De woninginrichter, de, de schilder, de stukken door, ga zomaar door. Uh, dus er is nieuw vertrouwen nodig. En uh, ja, de politiek heeft natuurlijk grote moeite om dat vertrouwen te herstellen... bij de burger en bij de ondernemers. Dus ik hoop dat dat nu wel gaat lukken. Dat die druk voldoende is om die duidelijkheid wel te gaan creëren op een hoop van die terreinen. Zodat er weer ja, een beetje positieve landen in Nederland komt. Dat hebben we echt nodig. Belangrijk is dan dat er sprake is of gaat komen van, van echte hervormingen, toch? Helemaal mee eens. Kijk, die hervormingen die blijven maar uit. Hè. Dit is het, het zesde kabinet, achtereen het zesde kabinet, wat voortijdig valt. Dit kabinet valt eigenlijk in zijn allereerste begrotingsjaar. Want uh, in september 2011 heeft dit kabinet zijn eerste begroting ingediend. Nou, daar zitten we nu in dat uh, eerste begrotingsjaar en het sneuvelt al. En uh, nou ja, dan krijgen we hun verkiezingen en dan krijgen we informatie. Ja, en die hervormingen zijn zo ontzettend nodig. Hè, als je ziet hoe onzeker mensen zijn over hun hypotheek, hè, over de euro, over hun pensioen, over hun stijgende zorgkosten. Ja, dat is natuurlijk geen goed klimaat voor uh, economische groei. Ook geen goed klimaat voor investeringen. Uh, en dat zie je dus nu ook. Hè. Het consumentenvertrouwen is op een enorm laag niveau. Het uh, aantal bouwaanvragen zit op het niveau van 1953. Ja, dat is natuurlijk allemaal niet goed, geen goed nieuws. Uh, dus ik hoop echt dat nu de politiek wakker wordt en zegt... nou, laten we nu eindelijk onze tanden zetten... en al die lastige uitdagingen over onze eigen schaduw heen springen... En zorgen dat Nederland weer, uh, weer uh, ja, vaart krijgt en ik dat was al, verder kunnen. Ik was al bang dat de schaduw er weer bij zou gehaald ja, zou worden. Maar het moet toch, Wat kijk... Keken... Er wordt een hoop gesprongen deze dagen. Ja, maar toch is het nodig. Kijk, als je u, als u ziet dat het dit zesde kabinet is achtereen wat voortijdig valt. Dat heeft u gezegd. Laten dan ja, dan moeten ja, dan we moet, dan moet toch echt door alle partijen compromis gesluiten. Laten gesluit we eens worden. kijken naar de oplossingsrichting eh, zoals die bedacht is in het katshuis. Eh, de afgelopen zeven weken hebben ze daar zitten eh, broeden op ideeën. Laten we daar even naar kijken dan. Eh, BTW-verhoging, eh, dat is een, een concreet element. Zowel voor het laag als voor het hoge tarief. Eh, wat vindt u daarvan? Nou, laat ik in de eerste plaats zeggen dat dat dat het kassenhuisakkoord was te lachen in concept. Uh, in die end vond ik dat een goed pakket. Want dat voldeed aan een aantal dingen. Het zorgde ervoor dat we onder die 3% zouden komen. Het zorgde ervoor dat we niet die, in die afwaardering van die AAA-status zouden komen. En het zorgde zelfs voor een stukje economische groei. Weliswaar niet enorm groot. Maar op dit moment vergeet iedereen misschien dat we in een recessie zitten. En eh, nou, volgens het CPB zouden we met dat pakket toch in 2013 en 2014 op een lichte economische groei komen. Dus ik vond het effect van dat pakket vond ik eigenlijk niet zo gek. Goed, even de btw-verhoging daaruit. Nou ja, maar daar zitten twee elementen in die ik niet zo goed vond. Dat is inderdaad die btw-verhoging en die bankenbelasting. Nou, Dat zijn beide maatregelen die dat consumentenvertrouwen eh, naar nou juist de verkeerde kant op brengen. Eh, dat, is, dat moet omhoog en het gaat daarmee omlaag. Dat vond ik geen goede maatregelen. Maar ik zeg wel, in alle eerlijkheid, bij het totale pakket, eh, waar dat op aankomt, ja. dat had wel onze, onze instemming. Bankenbel of, sorry, BTW, dat snap ik als het om consumentenvertrouwen gaat, want dat kost de consument gewoon daadwerkelijk geld. Die besteedbaar ja. inkomen daalt daardoor. Ja. Eh, bankenbelasting vind ik wat ingewikkelder. Nou ja, kijk, het probleem met die bankbelasting is dat, eh, wat mij betreft, kijk, de kredietverlening, juist voor kleine ondernemers, is op dit moment een heel groot probleem. Hè. Dat is gewoon lastig. Banken verstrekken sowieso niet graag meer kleine kredieten. Terwijl 80% van het MKB zit op een, op een kredietvraag van nou, ergens tussen de 0 en de 100.000 euro. Uh, dus die hebben het al heel lastig. Nou, die bankenbelasting maakt die kredietverlening alleen maar moeilijker. Uh, en dat is dus niet goed voor het bedrijfsleven, okay. want het wordt nog moeilijker om krediet te krijgen. Goed, ja, u had het over het consumentenvertrouwen. Dat vind ik dan een wat ingewikkelde stap, maar deze, deze stap ik. Ja. Uh, uh, u bent gisteren ook genoemd als mogelijk. Dat is een ideetje van Jolanda Sap van uh, GroenLinks. Uh, als begrotingsinformateur. Uh, uw naam viel, zou u dat willen? Nou, kijk. MKB Nederland staat bekend als een organisatie die graag de mouwen opstroopt en niet wegloopt voor verantwoordelijkheid. Mocht ik daarvoor gevraagd worden, ben ik zeker beschikbaar. Want ik vind landsbelang op dit moment boven alles gaan. Uh, kijk, wat ik net zei: die onzekerheid moet gewoon weg, knopen moeten worden doorgehakt. Wij, zeiden, wij lopen nooit weg voor die verantwoordelijkheid. Dus mocht ik gevraagd worden, ben ik zeker beschikbaar. Maar ik hoop eigenlijk eerlijk gezegd dat de politieke nu zelf uitkomt. Wat zou de taak kunnen zijn van een begrotingsinformatuur? Nou ja, kijk. <tus> de reden dat ik positief reageer... is dat ik zie dat er gewoon een brede coalitie nodig is... om die hervormingen tot stand te brengen. De problemen zijn ingewikkeld. Je kan de huizenmarkt niet oplossen door een eenzijdige discussie... over een hypotheekrenteaftrek, om maar zo wat te noemen. Daar zijn heel veel partijen bij nodig. Er, zijn heel veel, uh, ja, er moet heel veel pijn genomen worden. En ik denk dat hoe breder die politieke... Coalitie is om dat te bereiken, hoe beter het zou zijn. En ik denk dat een begrotingsinformateur een hele nuttige rol kan spelen om die partijen bij elkaar te brengen. Want als ik stel ik zou het zijn, ik hoef geen verkiezingspols te volgen. Ik sta niet op een verkiezingslijst van welke partij dan ook. Dus je doet dat echt met het oog op het landsbelang. Uh, en wellicht is dat uh, louterend uh, in dit politieke lastige spectrum. De stelling van vandaag is: het begrotingstekort mag in 2013 maximaal 3% zijn. Er is bijna 1400 keer gereageerd op www.stand.nl. 52% is daarmee eens, dat is een kleine meerderheid. 48% is daar niet mee eens. Uh, 2013 is een belangrijk jaar. Uh, want er is wel een grote groep uh, Kamerleden die vindt dat de, het begrotingstekort uiteindelijk onder die 3% terecht moet komen. Maar waarom vindt u nou precies 2013 zo belangrijk? Het volgende jaar? Nou kijk, wat mij betreft, als u mij gewoon economisch vraagt, had het niet per se in 2013 gehoeven. Maar we hebben met elkaar afgesproken nu helemaal in Brussel een aantal uh, begrotingsregels, begrotingsdiscipline. Nederland heeft daar zelf juist heel erg voor gepleit. Uh, nou, we hebben onze handtekeningen onder die afspraken gezet. En dan vind ik gewoon, afspraak is afspraak, daar moeten we gewoon aan voldoen. En dus is 3% uh, wel degelijk van belang. Die 3% betekent dan dus op hele korte termijn hele stevige ingrepen. Terwijl er ook krachtige geluiden zijn. Bijvoorbeeld van het Internationaal Monetair Fonds. Uh, die zeggen, uh, Europa alsjeblieft, zeker de wat sterkere economieën zoals Nederland. Bezuinig niet te veel, want uh, je knijpt de economie de keel toe. Ja, maar kijk, als je nou naar, naar dat katshuispakket uh, kijkt. Hè, die, die, die cijfers zijn allemaal doorgerekend door het CPB. Dus had er zat een, een bezuiniging in van ruim 14 miljard. En zouden we toch in 2013 en 2014 een lichte economische groei hebben. Dus dat kapot bezuinigen, dat herken ik eerlijk gezegd niet. Uh, en wat nu de realiteit is, is dat we iedere werkdag 80 en 90 miljoen meer uitgeven dan er binnenkomt. En overigens al vier jaar lang geeft de Nederlandse staat meer uit dan er binnenkomt. En dat betekent dat de staatsschuld echt met tientallen miljarden stijgt uh, in, in de jaartijd. Ik geloof 28 miljard dit jaar ongeveer. Ja, en dat moet allemaal weer een keer terugbetaald worden. Daar moeten we allemaal rente over betalen. Dus het is heel verstandig om dat te stoppen. En te zorgen dat de begroting uh, weer in evenwicht komt. En voor mij betreft kunnen we er niet zo snel mogelijk uh, genoeg mee beginnen. Dan, is er, dan zijn er twee opties daarin. Dat is het terugbrengen van de uitgaven van de overheid. Ofwel de belastinginkomsten verhogen. Nou is over de traditionele verdeling dat de linkse partijen uh, voor het, uh, het verhogen van de belastingopbrengsten zijn. Uh, lees btw verhoging. En de rechtse partijen over het algemeen zeggen nee de overheid moet kleiner. En ik hoor je toch eigenlijk wel degelijk voor een linkse keuze gaan. Nou, dan hoort u mij verkeerd, hoor. Kijk, de, de, de, het consumentenvertrouwen, heb ik net gezegd, is laag. En dat betekent dat je dus niet uh, consumenten... nog verder in het nauw moet duwen met een btw-verhoging. Maar je moet zorgen dat, dat er weer vertrouwen komt... dat mensen weer wat, wat geld in de portemonnee hebben... om te gaan uh, investeren en consumeren. Maar waarom, meneer Biesheuvel, wordt de overheid dan niet kleiner gemaakt? Nou ja, voor mij mag de overheid absoluut kleiner gemaakt worden. Ik, ik, wij pleiten al jaren voor een veel efficiëntere, kleinere uh, overheid... Uh, en dat kan ook. Hè. Er zijn op dit moment uh, allerlei plannen voor. Alleen het duurt heel lang in die politiek... voordat dat inderdaad een keertje doorgevoerd wordt. Maar wat ons betreft een kleine overheid... Uh, uitstekend, graag zelfs. Hans Biesheuvel, voorzitter van MKB Nederland. De stelling van vandaag is het begrotingstekort... mag in 2013 maximaal 3% zijn. U kunt uh, reageren door te sms'en. Het woord eens of het woord oneens naar 7070 kost u 50 cent. U kunt gratis bellen naar het nummer 0800-1101. 0800-1101. U kunt stemmen op de website www.standpunt.nl of twitteren hashtag Stam.nl. Stand goedemiddag. Ja... Ja, ik ben het dus helemaal eens met die 3%. Het lijkt me onverantwoordelijk om dat nog een grotere schuld te maken. Hoe kom je eruit? En ik zou daarop willen wijzen dat je dan ook terug moet naar wat minder Kamerleden. Zo word je het nooit eens met zo'n 300 of hoeveel mensen zitten er veel te veel. Politieke partijen zou ik ook minder willen hebben. En dan kun je ook efficiënter werken. Dank voor uw reactie, ja. mevrouw. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met uh, Wil Stikkerman. Meneer, in 2011 en in 2012 hebben we ook een meer dan 4% begrotingstekort. En dan denk ik bij mezelf: de staatsschot loopt ook in die jaren op. De financiële markten die reageren daar ook nu op. We moeten alleen maar goed gaan hervormen. We moeten eens een keer die huizen aanpakken. We moeten op een gegeven moment in de zorgsector... moeten we een keer goed aan de slag. En dat moet echt een keertje gaan gebeuren. De btw-verhoging, dat vind ik een hele slechte zaak. Want dat, dat treft het gezinsinkomen. Het gezinsinkomen wordt al zo sterk getroffen... door de zorgkosten, door de gemeentelijke belastingen... en door de btw-verhoging erbij... zal elk huisgezin volgend jaar... tussen de 7 en de 1000 euro gaan missen. En dat kan op dit moment het midden- en kleinbedrijf helemaal niet gebruiken. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. U mag het zeggen. Goedendag. Ja. Ik spreek met Hans Krens. Ik, uh, ik ben het uh, in zoverre eens met je stelling... dat ik, ik het principieel zo verkeerd dat we met z'n allen op de pof uh, lopen te leven. Uh, een kind van zes begrijpt dat als je meer geld uitgeeft dan je hebt... Uh, dat je dan in de problemen komt. En dat doen we al, de Nederlandse overheid doet het al, uh, al jaren. Ik hoor allerlei politici zeggen dat we de rekening niet naar onze kinderen moeten doorschuiven. Uh, maar tegelijkertijd okay. uh, uh, gebeurt dat lekker wel en loopt okay. de staatsschuld op. En die situatie hebben we nu al bereikt. Dus okay, tenminste naar die 3%. Oké, okay, dank voor uw reactie. We hebben heel veel bellen, dus ik zou het tempo graag hoog willen houden. Stam.nl, goedemiddag. Ja. De middag gesprek met Kuiten in Raamlogeveer. Ik ben tegen de stelling uh, dat uh, die 3% uh, zeg maar, uh, uitgangspunt is. Ik denk dat je naar 3,5, 3,6 kan gaan om een dood die reden. Dan dien je wat minder te gaan bezuinigen. Want dan moet al 18 miljard bezuinigd worden de komende jaren. En dan nog het 14 erbij. Dat zijn de gigantische bedragen. En dan gaat de economie toch steeds meer achteruit. Oké, okay, dank voor uw reactie. goedemiddag. Goedemiddag, Guus van D. uit Zandvoort. Dag. Ik uh, ben het eens met de stelling. De uh, laatste, uh, meneer Wieseuvel zei al, twaalf jaar lang hebben we zes kabinetten gehad. Links, rechts, midden van alles. Die hebben steeds maar de zaken doorgeschoven. Twee jaar lang zijn we niet, gereageerd, niet geregeerd door de, alle demissionaire kabinetten. Ik ben van mening dat links en rechts in die kamer moeten blijven zitten onder leiding van mevrouw Verbeet. Deuren dicht. En net zo lang vergaderen totdat ze op Koninginerdag witte rook eruit komen. Links en rechts moet nou schouder aan schouder die 3% bezuinigingen in gaan vullen. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Uh, goeiedag. Ja, uh, ik ben het niet mee eens. Europa, moeten we wel realiseren, is een uh, markt met 500 miljoen consumenten. Uh, er zijn weinig uh, sterke economische landen die de kaart trekken. Van Europa. Als Nederland valt, dan valt Duitsland misschien ook. Uh, dan krijg je een domino-effect. Okay. En uh, daarom zou er meer souplesse moeten komen voor Nederland. Uh, liefst niet meer dan uh, 4%, maar zo dicht mogelijk tegen de 3%. Dat lijkt me voldoende. Oké, okay, dank voor uw, re uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Uh, ik spreek me van mij. Uh, ik ben het oneens met de stelling. En uh, wat me heel erg verbaast is dat twee maanden geleden stond jaren nog met, uh, in Duitsland en Nederland... we zaten op de 2,5 en we moesten Griekenland en Spanje allemaal aanpakken. Hele flinke woorden. Zes weken later zitten we opeens op 4,5 procent. En dan is mijn vraag, of we worden belazerd... of we hebben een minister van Financiën gehad die uh, nergens vanaf is. Uh, ik ben helemaal voor het voorstel van de SP... Uh, want het lijkt wel, uh, zo langzamerhand, als je de televisie aanzet... Of we weer een stel dominees hebben die uh, uh, okay. hel en verdoemenis op het land uitstorten. Houdt u het kort te spieken. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik uh, ben het eens met de stelling En uh, ik zou willen zeggen tegenover uh, bijna alle politie politieke partijen buiten de SP en uh, Brinkman. Uh, die hebben allemaal vanaf 1992 nou, het beslist werd dat 3% nog... Oh, Um, ...gehouden zou moeten worden... ...hebben ze allemaal uh, gezegd... ...ja, we gaan een kort met die 3%... ...om nou dat van af te wijken... Uh, ...vind ik hypocriet en populistisch. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. U spreekt met Hans Kanorp uit Hello. Ik ben tegen de stelling. Elk land heeft wel eens een periode dat je wat meer moet uitgeven... om de economie op gang te brengen. En dan moet je niet blijven zeuren dat je dat nou eenmaal hebt afgesproken, die 3%. In een straat met een stopverbod hebben we afgesproken dat je niet mag stoppen. Maar dat geeft je niet het recht om een overstekend kind dood te rijden. Je moet ook je verstand blijven gebruiken. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Met Alte Jong spreekt u. Dag. Ik zou wel eens willen weten, waarom moeten we nu een uh, begrotingstekort van 3% hebben? Wat is het nut van een begrotingstekort? Nou. Als ik als privépersoon moet ik altijd proberen op het nul te eindigen. Ja. En dus? nu hebben we het allemaal over het 3% en we schuiven daar gewoon door naar alles en iedereen. Waarom doen we niet ons best om op nul te eindigen? En wat is het nut van een begrotingstekort? Maar u vindt dus dat 3% nog veel te, te uh, royaal is? We moeten ja, gewoon naar nul? nul. Oké, okay. door, door bezuinigen tot nul. Ja, natuurlijk. Maar, maar, maar niet, okay. iemand moet mij eens vertellen... wat is het nul van een behoudtig tekort? Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Spreeuw met de pauw. Um, wat ik mij heel erg afvraag... een paar jaar geleden zaten we met z'n allen op een enorme grote zak met geld... en toen kwam het allemaal niet op. Waar is dat geld gebleven? Dat vraag ik mij af. En welk geld bedoelt nou, u precies? Nou, een aantal jaren geleden hadden we natuurlijk in Nederland uh, verschrikkelijk veel geld. En uh, toen, waren, toen waren er helemaal geen problemen financieel gezien in Nederland. En nu lijkt het wel of dat we onderaan de ladder zijn uh, beland met zalen. En ja, ik vind dat heel raar. En ja, ik ben kleine zelfstandiger. Ik werk bij uh, slag in het rond om mijn broek op te houden. En voor mij is dat helemaal geen enkel probleem. Nu ook niet met de kredietcrisis niet, want het is voor mij altijd kredietcrisis. Het is gewoon aanpoten, je mouw opstropen en er tegenaan. Ik denk dat ze dat inderdaad ook eens een keer moeten gaan doen. Dank voor uw reacties, stam.nl. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik ben er tegenstelling. Ik denk dat wij, uh, we hebben een regering, dat was een minderheidskabinet. We moeten Europa gewoon uitleggen dat er nu een andere situatie is. Dat we uh, in vier jaar tijd op die 3% komen. En ik hoorde meneer Bischoff over die bankenbelasting uh, pra praten, dat het onzin was. Uh, ik weet niet of meneer Bischoff het weet, maar de ING, Egon en zo, hebben in twee jaar tijd het geld dat wij uit de staatskas staatskast terugbetaald... En als je dat in twee jaar tijd terug kan betalen, dan wordt er gigantisch veel verdiend. Dus uh, uh, aanpakken die banken, die banken zijn de oorzaak van de crisis. En uh, mij en mijn portemonnee gewoon lekker met rust laten, want het wordt alleen maar minder. Jan de kleine man betaalt, hoe kan je het in in je hoofd halen om mensen die uh, afhankelijk zijn van medicijnen of elk gezet 9 euro te betalen. Als je niet ziek bent, is dat makkelijk, uh, makkelijk beslissen. Mensen die ziek zijn, die zijn weer te dupen. Altijd is Jan, Jan met de korte naam, is altijd de klos in dit land. Goed, dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Ja, met je goed Jansen. Goedemiddag uit Maastricht. Mijn stelling is afspraken nakomen... tenzij er sprake is van ongevoziende omstandigheden. Nou, dat is van het langsbelang. Eh, wat we constateren is dat de politiek heeft gefaald, nog steeds faalt. We moeten over naar een zakenkabinet, een commissie van wijzen... Okay. die dit op een juiste manier oppakt... En eh, echte politici moeten altijd okay. zich alles uitvragen. Dank u wel. Dank voor uw reactie. Hans Biesheuvel, voorzitter van MKB eh, Nederland. Um, laat even een paar dingen eruit pikken die uh, mensen zeiden. Als het even om die bankenbelasting gaat. En Beller zei, uh, Egon, de andere partijen... Uh, die hebben in no time hebben ze de, het geld dat ze van de Nederlandse staat geleend hebben terugbetaald. Dus het gaat goed. Dus een bankenbelasting kan prima. Ja, kijk, dat lijkt op het eerste gezicht wel zo. Uh, maar als je gewoon goed kijkt, zie je dat die banken... Uh, zwakke balansen hebben. Die zitten echt in de moeilijkheden. Uh, die hebben jarenlang uh, veel te veel geld uitgeleend. Dat geef ik onmiddellijk toe. Die zijn veel te soepel geweest. Uh, maar ja, nu zitten we in een situatie van, van een recessie. Uh, van een, een, een, een van de ergste crisissen in, in 100 jaar... die we in 2008 en 2009 hebben gehad met de banken. Enorme schuldencrisis in Europa. Dat geloof ja, ik. Maar dan helpt het dus niet, En nee, maar dan helpt het dus niet om die banken iedere keer de hoek in te blijven drukken. Uh, want we hebben gewoon behoefte aan banken die weer geld uit kunnen lenen en maar een maatschappelijke kun je... rol kunnen doen. En dat die bankenbelasting helpt daar gewoon niet aan. Nee, maar hoe kunnen banken een gammele belasting uh, gammele balans hebben terwijl ze toch in staat zijn om miljarden versneld terug te betalen? Ja, maar dan komen we een heel ingewikkeld verhaal terecht. De kern is dat de banken op dit moment een hoop eisen aan worden gesteld. Die vind ik op zich terecht. Hè? Ik, bedoel, ik vind het terecht dat banken uh, aan, uh, aan strenge regels moeten voldoen. Maar het helpt niet om regel op regel op regel te stapelen. Want daarmee komen ze echt in de problemen. En ik, ik, ik geef op een briefje en ik zie het ook om me heen. De kredietverlening stokt gewoon. En daarmee stokt ook de economische groei. En daar hebben we gewoon niets aan in Nederland. Wat viel er verder op in de reacties? Nou ja, ook veel mensen die zeggen, nou, hè, die 3% procent euh, hebben nou eenmaal afgesproken. We moeten ons aan die afspraken houden. Nou, op die lijn zitten wij ook. We zeggen, ja, we zijn nou eenmaal die afspraken aangegaan. Hou je er gewoon netjes aan? Um, het had voor mij ook een ander tempo gemogen. Maar op dit moment is dat nou gewoon de realiteit. Ik hoor ook een, ook een heleboel mensen zeggen, ja, meer uitgeven dan er binnenkomt. Dat is niet verantwoord. Nou, dat vind ik ook, eerlijk gezegd. 90 miljoen per dag meer uitgeven. Ja, dat hou je gewoon niet vol. Je schuift de rekening alleen maar door naar de toekomst. Nou, ik zou dat ook mijn eigen kinderen niet aan willen doen. Dus mijn lijn is snel naar begrotingsevenwicht. Zorgen ja. dat inderdaad de politiek zijn, nou ja, zijn verantwoordelijkheid. Inbellen zei van, hoezo 3 procent eigenlijk? Waarom gaan we niet door naar 0%? Nou, Wat? dat is ook de beste. Kijk, we moeten naar begrotingsevenwicht. Dat is nul. Uh, en ik denk ook iedere politieke partij. Ik heb gisteren nogmaals met alle partijen gesproken. Die onderkennen dat ook. Ook SP, ook GroenLinks, ook PvdA zeggen allemaal... we moeten naar begrotingsevenwicht. Nou, als de politiek dat nou maar voor ogen houdt... en het juiste tempo hanteert, dan komt het gewoon goed met Nederland. Daar ben ik van overtuigd. Wat is het nut, nutvoegen, diezelfde bellen, van een begrotingstekort? Nou, dat heeft helemaal geen nut. Kijk, Hoe groter het begrotingstekort, hoe meer rente we met z'n allen betalen. Hoe minder geld we over hebben voor andere dingen. Dus we moeten van dat begrotingstekort gewoon af. We moeten naar een evenwicht. Dat hebben we jaren gehad. We hebben onder de tijd van, van het kabinet, met minister Zalm, hebben we tijdens het begrotingsevenwicht gerealiseerd in Nederland. Nou, toen hadden we ook fantastische economische groei. En die tijd moeten we naar terug. Um, een van de bellen zei, uh, deuren dicht, uh, alle parlementariërs bij elkaar... en de deuren gaan pas open op het moment dat ze eruit komen. Mocht u begrotingsinformateur uh, worden, wordt dat uh, de werkmethode? Nou, of dat nou precies de methode wordt, weet ik niet. Maar ik ben het wel met die persoon eens dat het nu tijd is... dat de politiek echt niet meer wegloopt en zijn verantwoordelijkheid neemt. Niet over de schaduw heen, hè? Nee, dat ga ik niet zeggen, okay. want ik ben ook moe van die term. Maar ik zeg er wel bij, de politiek schopt... laat ik een ander voorbeeld gebruiken, al jarenlang die bal nu vooruit... En die kans moeten we ze niet meer geven. Het, uh, de, de stelling van vandaag is... het begrotingstekort mag in 2013 maximaal 3% zijn. Um, ruim 1600 mensen hebben gereageerd op www.san.nl. Um, 2% heeft u erbij gekregen. 54% uh, is het inmiddels eens met de stelling. 8, uh, sorry, 46% is niet eens met de stelling. Ik wil u hartelijk danken. Graag gedaan. Dat u bijdraagt aan deze uitzending. Hans Biesheuvel, voorzitter van MKB Nederland. En uh, nou goed, het is aan de politiek om hier nu een drijf aan te geven. Dank zometeen op deze zender. Dit is de dag. Elspeth Schuurtukken. Ja, wij hebben te gast Ben Knapen, staatssecretaris van ontwikkelingssamenwerking. Dat lag ontzettend onder vuur natuurlijk in het Katshuisakkoord. De vraag is dan ook aan hem. Is hij blij dat het uh, allemaal niet doorgaat, al die bezuinigingen op zijn portefeuille? Verder praten we met middags dekkers over uh, niet de korenhoen. Kornhoen heb ik geleerd, maar het korhoen. Het? Ja, het kornhoen. Daar zijn er nog maar acht van in Nederland. Van het, korenhoen. van het kornhoen. Van het kornhoen. Koren, daar hou maar op. Koren, koren, kornhoen. Het is een vogel en die dreigt met uitsterven. Is dat erg, is de vraag aan de Dekkers. Sommige mensen bevinden zich er enorm over op. Mm. Geert Tomlof is uh, PVV'er, niet lid, want dat kan natuurlijk niet. Maar uh, hij kent Geert Wilders goed. Hij stond ooit op de lijst voor de Tweede Kamer. Hij kwam er niet in, omdat hij, zegt hij zelf, te kritisch was. Uh, de vraag is, uh, uh, gaat hij zich aansluiten bij uh, Ringman bijvoorbeeld? Of uh, gaat Geert Wilders toch weer een comeback maken? En verder praten we met Govert Buijs over uh, de PvdA. Die willen een soort ethische code voor leden. Dat je niet te veel mag verdienen. En niet te graaierig mag zijn. Nou, dat kan een interessante discussie binnen Zeker. de partij blijven. Dat zometeen dit is de dag op deze de Radio 1 na het nos -journal. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV.